Middernacht, het begin van zaterdag 23 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Noorse politie denkt niet dat de twee aanslagen van de afgelopen dag... te maken hebben met internationaal terrorisme. Waarschijnlijk gaat het om een groep die zich tegen het Noorse politieke systeem richt, zegt de politie. De man die op een eiland bij Oslo zeker negen jongeren doodschoot is een Noor. En de politie kent zijn milieu en zijn achtergrond. Hij is opgepakt. Gekleed in een politieuniform opende hij het vuur op jongeren die bijeen waren voor een bijeenkomst van de partij van premier Stoltenberg. Op het eiland zijn later nog enkele niet ontplofte explosieven gevonden. De politie zegt dat de schutter een paar uur voor de schietpartij in het centrum van Oslo was. Daar vielen de afgelopen middag zeker zeven doden bij een bomexplosie in het regeringscentrum. TV-producent Talpa en de Finse uitgever Sanoma mogen SBS Nederland overnemen. Dat heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit bepaald. De NMA heeft de overname van SBS goedgekeurd op voorwaarde dat Talpa zijn belangen in RTL binnen drie jaar verkoopt. En het tot die tijd onderbrengt in een stichting. De NMA vindt dat Talpa teveel macht krijgt als het zowel een belang in RTL als SBS heeft. Zorgbelang Zuid-Holland heeft een meldpunt geopend voor klachten over het Maastadziekenhuis. Patiënten kunnen daar klagen over de gang van zaken rond de multiresistente bacterie in het Rotterdamse ziekenhuis. De belangengroep kreeg signalen dat patiënten en betrokkenen vinden dat ze niet goed geïnformeerd worden.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 AWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A27-Gorkum richting Utrecht... tussen Knoop Lunette en Utrecht Veemarkt. Twee kilometer we wegens wegwerkzaamheden. En een bericht van het spoor. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Uitgeest. Reizigers hebben daardoor een half uur vertraging. Tot zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Zomernachten. Anderhalf uur live radio. Zonder presentator. Maar met uw gastheer Jan Luiten van Zanden. Economisch historicus en academie-hoogleraar. Verbonden aan de Universiteit Utrecht. Welkom in mijn zomernacht. Ik ben Jan Luiten van Zanden. Jan Luiten is mijn voornaam. Van Zanden, de achternaam. Het is een beetje een vreemde. Dramatische zomernacht. We zijn allemaal opgeschrikt door het nieuws uit uh, Oslo, uit Noorwegen. Het programma gaat verlopen zoals we dat min of meer gepland hebben. Maar als er nieuws is uit Noorwegen, dan onderbreken we dat natuurlijk... en houden we u op de hoogte. Ik ben de Jan van Zanden. Ik ben wetenschapper, econoom, historicus. En ik hou me vooral bezig met ongelijkheid op wereldschaal. Waarom is er armoede en rijkdom in de wereld... Waar komen die verschillen vandaan? Waarom is er vrijheid en onvrijheid vandaan uh, in de wereld? En waar komen die verschillen vandaan? Waarom is macht zo ongelijk verdeeld? Daar antwoord op geven is, er, is een grote uitdaging van mijn vak, economische geschiedenis. En een van de vragen waar we het vandaag over gaan hebben is... waarom leven we niet in een soort 1984 met een allescontrolerende staat die ons op alle terreinen steeds volgt, maar leven we daarentegen... in een relatief vrije maatschappij. Ik wil u iets vertellen over het boek wat ik ooit wil gaan schrijven hierover. En eh, dat doen door in een aantal grote stappen door de geschiedenis heen te gaan. Mijn verhaal begint 3000 jaar geleden... Bij Samuel en koning Saul en met die grote stappen... ga ik dan via de eerste Chinese keizer, via Mohammed, via een paus, via China. Uiteindelijk komen we in Nederland aan, in Den Haag. En zelfs het nietige koude speelt een rol in mijn verhaal. Um, vroeger dachten economische historici dat de basis de bovenbouw bepaalde. Dat de economie alles bepaalde en dat de rest van het maatschappelijk leven daarvan afhankelijk was. Nu zijn we tot andere inzichten gekomen en hebben we het gevoel dat er allerlei factoren uh, uit de, wat vroeger de bovenbouw heette de basis bepalen. Dus verhalen over religie, over politieke structuren spelen een rol in uh, mijn betoog. Maar ook de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Hoe het huwelijk is georganiseerd. Het komt allemaal aan de orde. Ik doe dit onderzoek omdat ik nieuwsgierig ben. Omdat ik wil begrijpen hoe deze dingen in de loop der jaren zich hebben ontwikkeld. Maar er zit ook een aspect van willen, dingen willen veranderen aan vast. Ik ben ooit begonnen als ontwikkelingseconom. Ik ben gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Ik kwam uit een goed gereformeerd uh, gezin... Dus je ging aan de VU studeren. En ik wilde ontwikkelingseconomie gaan studeren... omdat de wereld verbeterd moest worden. Het armoedevraagstuk moest worden opgelost. En ik werd, was geïnspireerd door mensen als Jan Timbergen die dachten dat we de formules hadden, ideeën hadden... over hoe dat armoedevraagstuk opgelost kon worden. Maar toen ik studeerde bleek dat allemaal veel ingewikkelder te zijn dan we dachten. Je kon niet zomaar aan wat knoppen in de economie draaien en dan had je economische groei. Eh, economische ontwikkeling had een sterke historische dimensie. Het was geen toeval dat sommige delen van de wereld rijk waren en andere arm. Daar lagen lange historische lijnen aan ten grondslag. En dus ben ik naast economie ook geschiedenis gaan studeren. ben ik economisch historicus geworden. Ik ben een beetje verdwaald eigenlijk geraakt in de geschiedenis. En pas um, de laatste jaren komt die belangstelling weer terug... bij dat ontwikkelingsvraagstuk waar ik ooit mee begonnen ben. Um, een van de obsessies die ik in mijn vak heb... is proberen alles te meten, alles in kaart te brengen. Uh, de, uh, welvaart en ongelijkheid te meten over hele lange periodes. En dat doe ik ook uh, met tal van internationale collega's... werken we samen om uh, grote databestanden aan te leggen... om precies na te gaan hoe dingen veranderd zijn... over de afgelopen honderden jaren. Maar met die cijfers kan ik vanavond niet heel veel. Ik moet u verhalen vertellen. En dat zal ik proberen op te hangen aan bepaalde concrete gebeurtenissen in het verleden. Maar die grote databestanden hebben het wel mogelijk gemaakt... dat ik uh, ja, ruimhartig gefinancierd word in mijn onderzoek. We, dankzij NWO en andere instanties... hebben we een groot team kunnen opbouwen aan de Universiteit Utrecht... die dit onderzoek uh, uitvoert... en die ook internationaal behoorlijk aan de weg timmert. Dat is het verhaal over mijn onderzoek en mijn uh, projecten. Maar om het leuk te houden, om het ook een beetje gezellig te houden... is er ook een subplot aan deze zomernacht. De muziek waar ik van hou. De klassieke muziek waar ik eh, een grote persoonlijke voorkeur aan eh, voor, voor heb. Ik heb in mijn tiende jaren veel orgel gespeeld. Veel orgel gestudeerd vooral. Heel veel Bach, de alfa en omega eigenlijk van de orgelmuziek. Ik had niet veel talent... Maar ik wist eigenlijk niet van stoppen totdat mijn meneer de Jong... ik moet hem misschien nog steeds eigenlijk mijn excuses aanbieden... zei van nu is het mooi geweest, je hebt nu geleerd wat je uh, kon leren. Maar die muziek is erg belangrijk voor mij gebleven. En Bach vooral. Een bekend koraal van Bach, An Wasserflussen Babylon, gespeeld door Simon Preston. Niet al te moeilijke orgelmuziek, een beetje treurige muziek... over het volk Israël dat naar Babylon is verbannen en terug verlangt naar het eigen land. Dat speelde zo'n 580, 560 jaar voor Christus. Toen begonnen de Joden ook hun verhalen op te tekenen, hun geschiedenis. Hoe ze volk waren geworden. En een sleutelmoment daarin speelde zo'n 3000 jaar geleden... nog verder in het verleden, zo'n 1000 jaar voor Christus. Het volk Israël bestaat dan uit twaalf stammen, een soort clans, grote families, die geleid worden door een richter Samuel. Een charismatische leider, een rechter, maar niet echt een vorst... geen koning met een stabiele staatsstructuur onder zich. Samuel wordt oud... Hij benoemt zijn zonen tot zijn opvolgers, maar die zijn corrupt. Die nemen steenpenningen aan, dus dat werkt niet. Tegelijkertijd staat het volk in Israël onder grote druk. Er is sprake van een vrijwel constante oorlogvoering eh, met de Filistijnen. En dat loopt regelmatig slecht voor hen af. Dus in de nood zoekt het volk van Israël een uitweg. Het wil een koning. Samuel vertelde alles wat de heer had gezegd aan het volk. Dat om een koning vroeg. Toen zei hij, dit zijn de rechten die aan het koningschap verbonden zijn. Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorten. Of ze aanstellen als bevelhebbers over duizend man of over vijftig. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken. Uw dochters zal hij u afnemen om ze zelf te laten bereiden en te laten koken en bakken. Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen... en toewijzen aan zijn hovelingen. Van de opbrengst van uw akkers en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen... en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven. Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen... Om ze voor zichzelf te laten werken, en ook uw ezels. Van uw schapen en geiten zal hij een tiende deel opheizen, en ook u zelf zult hij moeten dienen. En wanneer u dan de Heer te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: Nee, we willen een koning, en anders niet dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt... voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd. Het is een beetje een lang stuk... maar het geeft heel aardig de essentie aan van het proces van staatsvorming. Ik lees dit nu als een soort historische bron... waar we van alles uit kunnen afleiden... In mijn jeugd was dit een favoriet stukje Bijbel voor, voor mij. Want ik hoopte eigenlijk altijd dat de dominee daarover zou gaan preken. En eh, de revolutie zou gaan uitroepen. Want het is een eigenlijk een, een beetje een anti-autoritair, anti-koningsgezind stukje Bijbel. Maar welke conclusies kunnen we nou als, eh, als historicus daaraan verbinden? Israël heeft een sterke koning nodig om hen aan te voeren in de oorlogen tegen de Filistijnen. En dat is een bekend de theorie uit mijn vak... dat oorlogsvoering in feite de drijvende kracht is achter staatsvorming. Volkeren, kleins, stemmen, stammen, families zijn bereid... onderdrukking door een vorst en sterke staat te accepteren... in ruil voor veiligheid. Ze willen zelfs hun vrijheid opgeven... om maar beter zich te kunnen verdedigen tegen in dit geval de Filistijnen. Eerste conclusie. Maar een andere kant van het verhaal is er ook... Er is. Kritiek vanaf het begin en wat je de stem van Samuel zou kunnen noemen. De tegenstem wijst op de gevaren, het verlies van vrijheid en gelijkheid... die het gevolg is van het, koning, het instellen van een koning. We weten niet precies wanneer... Uh, samen wel, uh, wie dit precies uh, zo geformuleerd heeft. Maar Israël had natuurlijk toen ze aan de oevers van de Babylon uh, zaten... al de nodige slechte ervaringen met sterke en autoritaire staten opgedaan. Het verhaal over Exodus is zo'n verhaal van het uh, lijden uit de slavernij. En ook Babylon was zo'n sterke staat... die de, de, het volk Israël een deel daarvan in ieder geval verbannen had... En een derde aspect van dit lange citaat... is dat je kunt zien hoe me, volken in het verleden van elkaar leerden. Men keek om zich heen en probeerde te imiteren wat goed werkte. Dan zullen we gelijk zijn aan andere volken... is een sleutelsin uit dit citaat. Het volk Israël keek dus om zich heen en concludeerde... we hebben een sterke koning, een sterke staat nodig om te overleven. En als we de geschiedenis nog even vervolgen, dat blijkt dan ook te werken. Saul werd de eerste koning van Israël... en hij versloeg de Filistijnen met succes. Hij werd opgevolgd door David, die nog meer succes had in de oorlog voor Kortom, dat idee van een koning en een sterke staat werkte. De, de conclusie die je dus uit dit verhaal zou kunnen trekken is... Machtsconcentratie komt dus voort uit straatsvorming, komt dus voort uit oorlogsvoering. Om effectief oorlog te kunnen voeren heb je een koning nodig. Dat was de conclusie die Israël trok. Terug naar de muziek. We hebben lang ges genoeg gesproken voor dit moment. Ik ben opgegroeid met Bach, maar toen hoorde ik als student op mijn studentenkamertje opeens het volgende. En vaak ligt Mozart sterkste zeiden toch wel... Is Amsterdam is zijn tweede delen. Daar laten ze zich het meeste gaan in het algemeen. Ik heb een zeer groot zwak voor alles wat Mozart gecomponeerd heeft in het tweede delen. Ik vind ook het recht om die tweede delen gewoon allemaal achter elkaar te gaan zetten, dat ze verband te houden. ik mooi, niet dat je wat kwalijk neemt, dat ik dat tegen hem zou zeggen. Kijk, met dit stuk zitten we in één keer weer uh... in de jaren van, uh... van de reis van Salzburg, München, Augsburg, Mannheim, Parijs. En dit is KV 271. Het is weer gecomponeerd van een of andere vrouw. ...die het welwillend weer heeft aanvaard en gespeeld heeft voor... ...als je dan goed luistert dan, hoeveel hij zijn tijd vooruit was eigenlijk. Dat was een fragment uit het radioprogramma in het voetspoor van Mozart, dat de VPRO in 1976 uitzond. Ik kwam daardoor in de band van Mozart. Eerst van zijn pianoconcerten en al snel ook van zijn andere werk. Het kwam ook door de sfeer die dat, dat programma opriep. Het gepraat van de Jan Wagenmeester. u heeft zijn stem net gehoord, tegen Han Reizeren, die vrijwel nooit iets terug zei. Een leidend thema in dat hele verhaal was het klagen over vader Mozart... die zijn zoon uitbuitte en onderdrukte. En deze scène, het begin van de reeks, opgenomen in de trein naar Salzburg... ademde die speciale sfeer al helemaal uit. Het was vooral de prachtige mix van lokale indrukken... dat cassette-recordertje met Mozart op de achtergrond... en de overgangen naar de pianoconcert. Sfeer die ik ook een beetje in dit programma hoop op te roepen. En daarom durf ik zelfs af en toe door de muziek heen te praten. Dit is tot half twee zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht, economisch historicus Jan Luiten van Zombe. We waren bij Mozart. Mozart is natuurlijk het muzikale genie bij uitstek. In mijn vak om maar even het bruggetje te maken, discussiëren we wel eens over de vraag... kan het individu, het genie, de geschiedenis beïnvloeden? Of gaat het eigenlijk alleen om structuren en instituties? Nou, zo'n genie die echt de geschiedenis zonder twijfel heeft beïnvloed... is de eerste keizer van China. Qin Shi Ti, is zijn naam. Hij leefde zo'n 260 tot 210 jaar voor Christus, zo'n 800 jaar na Samuel en Saul. We hebben wel een beeld van hem, namelijk dat enorme terracotta-leger... wat in 1974 ontdekt werd bij Xi'an, de oude hoofdstad van zijn rijk. Meer dan 8000 opgegraven figuren. Nog maar eh, een deel van het complex is overigens uitgegraven. Het zijn vooral soldaten, strijdwagens en paarden. En een paar jaar geleden was er een fantastische tentoonstelling in het Drents Museum in Assen, eh, die ik samen met mijn vader bezocht heb waarin een deel van die collectie getoond werd. Heel indrukwekkend. Um, dat terracotta-leger is een indrukwekkend symbool... van de haast onbeperkte macht van deze keizer. Hij, um, uh, je kunt je afvragen, waar kwam dat vandaan... dat China zulke sterke vorsten had met zo'n haast absolute macht... die 700.000 mensen aan het werk kon zetten... om dat terracotta-leger te laten construeren, laten maken. Er is wel een verhaal over waar dat vandaan komt. China voor deze eerste keizer kende een periode... die, die de naam heeft gekregen van de strijdende staten. Zeven grote staten voerden een haast permanent oorlog tegen elkaar... en waren daar honderden jaren lang en zeker niet mee bezig. En die staten waren op zoek naar manieren... om sterkere legers te krijgen dan hun buren zoals ook de Filistijnen en Israël met elkaar aan het concurreren waren... in machtsvorming. En de Chinezen ontwikkelden allerlei vernieuwingen... om de macht van de staat verder op te voeren. De dienstplicht werd uit, uh, uh, ingevoerd. Een centraal belastingsysteem. één schrift, de, een centrale bureaucratie. Eigenlijk werd de hele samenleving één groot legerkamp... waarin iedereen maximaal werd ingeschakeld voor de oorlogvoering. Nou, dat model van de, dat geperfectioneerd werd door deze eerste keizer, Qin Shi Huangti, eh, maakte het voor hem mogelijk om heel China onder zijn bewind te verenigen, de andere zes staten te verslaan. En het is in zekere zin het eindpunt van de evolutie die we bij Samuel zagen in, in, in het begin zagen ontstaan. Een, een evolutierichting absolute macht van de keizer... en een totale ondergeschiktheid van de bevolking. Dankzij zijn verpletterende macht... kon deze keizer beginnen aan de bouw van de Chinese muur. Hij liet ook boeken verbranden omdat hij bang was... dat in die boeken misschien argumenten gevonden zouden kunnen worden... die zijn macht zouden kunnen ondergraven. Um, je kunt je afvragen waarom deze perfecte, enorme een sterke staat niet het eindpunt is geweest van een soort ontwikkeling. Waarom zijn we niet dat pad doorgelopen... en in een soort 1984 avant la lettre terechtgekomen? Sommige eh, historici hebben er ook wel op gewezen... dat vergelijkbare trends elders aanwezig waren. Ook eh, in, in het, het Middellandse zeegebied ontstond in dezelfde periode... het Romeinse Rijk, wat ook een tamelijk autoritaire staat was... Um, maar die grote staten waren ook nog een keertje goed voor de economie ook. Met andere woorden, ongelijkheid van macht, de vorming van grote keizerrijken en economische groei ging haast, uh, toen haast perfect samen. da kre on de benemende muziek wat mij betreft. Een madrigaal van Monteverdi, uitgevoerd door Larpeggiata... een favoriet ensemble van me. Uh, met Filip Jarouski als de countertenor die dit op een geweldige manier zingt. Dit is overigens ook onderdeel van het uh, concert... wat vanaf half twee door mij is uitge geselecteerd... Um, en dan kunt u nog meer muziek van La Pagyata beluisteren. Um, ik zei het al, het is een favoriet ensemble van me. Wij waren in de mogelijkheid toen wij een groot congres in 2009 in Utrecht organiseerden... om hen uit te nodigen om een concert voor ons te geven. En daarin hebben ze dit ook gespeeld. Christine Pluhaar, ik heb haar nog niet genoemd... is de leidster van um, de aanvoerster van de La Pagyata. En uh, het was heel, heel plezierig om, uh, om toen van heel nabij zo'n concert mee te maken. Het thema van dat congres was Global Economic History. De geschiedenis van de wereldeconomie. En de grote vraag in dat vak, in, in mijn vak dus... is waarom is het niet in China ontstaan, de moderne economie... Waarom niet in het Midden-Oosten? Waarom is die doorbraak pas in West-Europa in de 18e 19e eeuw op gang gekomen? Waarom hadden die grote keizerrijken die zo efficiënt waren... en zo goed in oorlogvoering, zoals het Romeinse Rijk, China, India, het Ottomaanse Rijk... waarom hebben die niet een beslissende doorbraak, een soort industriele revolutie doorgemaakt? Waarom gebeurde dat pas in Europa en veel later... dan het hoogtepunt van die grote keizerrijken? Dat lag eigenlijk niet echt voor de hand dat het in Europa zou gebeuren. Als je duizend jaar teruggaat, rond het jaar duizend... dan is Europa eigenlijk een achterlijk deel van de wereldeconomie... en is de echte actie in Baghdad of China. Zo wat verklaart dat het toch allemaal in Europa ging gebeuren... en dat het Midden-Oosten en China niet die doorbraak realiseerden. Nou, een van de theorieën waar ik een aanhanger van ben, ben... is dat het te maken heeft met de verdeling van macht binnen die grote keizerrijken. Die verdeling was uit balans. Die, eh, alle macht lag centraal bij de keizer... en er lag te weinig macht elders in de, in, in de samenleving. Fukuyama in een recent boek... Uh, heeft een vergelijkbaar punt gemaakt en heeft gezegd... wat kon, kon ons eigenlijk beschermen tegen dat absolutisme van de keizer in China... of de, de keizer in het Romeinse Rijk. En hij zag, ziet religie als een soort schild... tegen de absolutistische aanspraken van dergelijke keizers. Normen en waarden die uit religie voortkomen... kunnen de, het handelen van de vorst aan banden leggen. Als... Dat een zinnige gedachte is, blijft natuurlijk de vraag over waarom speelde religie deze rol niet in de islam? En om die vraag te beantwoorden, een klein uitstapje naar het leven van Mohammed. Mohammed leefde zo'n 1400 jaar geleden, Anders ander genie zou je kunnen zeggen die de geschiedenis veranderde. Het verhaal van zijn leven is genoegzaam bekend, denk ik. Hij was een handelaar, een reiziger die uh, onder andere uh, voor zijn zaken reisde naar Jeruzalem. Rond zijn veertigste komt hij in wat je een soort midlife-crisis zou kunnen noemen. Hij gaat mediteren in een grot, krijgt dan openbaringen... die uiteindelijk in de Koran vastgelegd worden. Hij wordt dan een prediker, maar is tevens politicus. Hij is aanvoerder van zijn eigen groep volgelingen. Moet vluchten uit Mekka, maar probeert uh, als politicus politicus Klens uh, die hem volgen te verenigen... tot een soort sterke staat om Mekka weer terug te kunnen veroveren. Zijn leer heeft daardoor vanaf het begin een sterke politieke dimensie. Uh, en is extreem succesvol. Hij verenigt, of zijn volgelingen verenigen op den duur... Uh, uh, het Midden-Oosten en daar nu een nieuwe staat... Uh, die een sterk religieus karakter heeft... Dat is het begin van een grote opbloei van het Midden-Oosten. Grote steden als Baghdad en Damaskus leven op. Er is een opleving van de wetenschap. Maar toch vindt er niet een dramatische verandering in de economie plaats... zoals die later in Europa zou, uh, zou doorbreken. De vraag is dus, waarom uh, heeft dit, uh, is dit niet op die manier op gang gekomen... zoals later in Europa wel op gang kwam? En uh, nou ja, de, de, de kern, vermoedelijk, althans mijn antwoord op die vraag is... de macht in, in, deze in deze islamitische staten was sterk geconcentreerd. Politieke en religieuze macht waren geconcentreerd in de handen van één vorst, de kalief. En er, was, er waren geen checks en balances die zorgden voor spreiding van macht... binnen deze een, een nieuwe politieke eenheden. En dat is eigenlijk nog steeds het probleem, zou je kunnen zeggen... van veel landen in het Midden-Oosten... dat een, een evenwichtige spreiding van de macht niet tot, stand, niet tot stand is gekomen. Voor een echte doorbraak moeten we dus later kijken. Dit is Radio 1, het programma Zomernachten. U luistert naar het misereren van Allegri... uitgevoerd door Pieter Philips en de Teller Scholars. En ik ben Jeluiten van Zanden. Ik ben economisch historicus die een verhaal vertelt... over het ontstaan van ongelijkheid, van macht en van armoede en rijkdom... in de wereldeconomie in de afgelopen 3000 jaar. Het probleem is nu duidelijk... De ontwikkeling van staten door oorlogsvoering leidde tot sterke concentratie van macht bij vorst, keizer of kalief. Maar dat was uiteindelijk niet goed voor de economie. Want iedereen was uiteindelijk overgeleverd aan de willekeur van vorst, keizer of kalief en er was geen echte rechtszekerheid ontstaan. In de volgende vier stappen gaan we iets zeggen over de geschiedenis van Europa in dit verband. Twee stappen nemen we door Italië en twee door de lage landen. En uitleggen hoe het Europese model ontstond met allerlei vormen van machtsdeling daarbinnen. En dat was ook nog eens goed voor de economie. Dat verhaal begint in Italië. En we laten het beginnen bij de pauze. Het misereren van Allegri, wat u net hoorde... was muziek die op bestelling door de paus was gecomponeerd. En hij was Urbanus, de achtste was dat geloof ik... was zo onder indruk van de kwaliteit van deze muziek... dat hij bepaalde dat hij deze alleen op bepaalde feestdagen... in de Sixtijnse kapel gezongen mocht worden. En de partituur moest geheim gehouden worden. En bovendien, om de mysterieuze sfeer van de muziek nog verder te versterken... werd. Na elk deel een kaars gedoofd, zodat het, het eind uh, van de muziek het helemaal donker was in de Sixteinste kapel. U kunt zich voorstellen, als u daar ooit geweest bent, wat voor effect dat gehad moet hebben. Bij 1770 komt de jonge Mozart langs, maakt een concert mee... en weet dan de hele partituur uit het hoofd te reproduceren. Weg, weg, geheim. En vanaf dat moment is deze muziek ook algemeen verspreid geraakt. Die paus, het is een beetje een ingewikkeld burgertje... herinnert ons aan dat het christendom zich heel anders ontwikkeld heeft... dan de islam. Het christendom is van onderop eigenlijk gegroeid. van Binnen de kaders van een sterke staat, het Romeinse Rijk. Het islam had vanaf het begin een programma... met een sterk sociaal en politiek aspect. En, en een staatsvormingsaspect. Het was gericht op de vorming van staten uit min of meer ongeorganiseerde klens waar Mohammed mee te maken had. In het christendom ontstond dus binnen dat Romeinse Rijk... en daar uh, gold al snel uh, het woord van, uh, van Paulus... geef de keizer wat des keizers is. En dat betekende een gescheiden sfeer gescheiden tussen politiek en religie. Maar het christendom had vanaf het begin ook geen expliciet sociaal programma behalve de kaitas en het met elkaar delen van gelovigen... Um, probeerde men niet de samenleving ingrijpend te, te veranderen. Dat deed de islam wel, uh, zoals ik kort geschetst heb. Um, en het christendom begon eigenlijk vanaf 800, toen de islam steeds succesvoller was... Uh, t, daarna te kijken en t, dat succes probeerde men te kopiëren... Een mooi voorbeeld daarvan is hoe men beide religies met slavernij omgingen. Moslims mochten elkaar niet tot slaaf maken. Want in principe waren alle moslims gelijk voor Allah. En dat was een belangrijk uitgangspunt waardoor slavernij onderling niet werd toegestaan. In het christendom vond men in theorie, in de, dit misschien ook wel... Maar in de praktijk werd slavernij wel toegestaan. Ondanks het feit dat de kerk grote bezwaren had daartegen. Maar toen Europa op grote schaal slaven ging exporteren naar het Midden-Oosten... via Venetië onder andere... begon het verzet van de kerk tegen deze, deze instelling toe te nemen. Want men zag dat christelijke slaven... naar de, het Midden-Oosten werden getransporteerd... en daar ja, onderdrukt werden, uitgebuit werden, zou je kunnen zeggen... in die andere cultuur. En de katholieke kerk begon een offensief tegen de slavernij. We hebben het dan over de tiende eeuw... Um, met name tegen de slavernij van christenen onder elkaar. En dat werd een onderdeel van een veel breder... sociaal en politiek offensief van de kerk... om de samenleving in zekere zin echt te gaan kerstenen. Dat kon de kerk ook, de katholieke kerk... omdat ze rond het jaar 1000 een grote machtsfactor... in de samenleving aan het worden was. Het grote rijk van Karel de Grote was uiteengevallen. Europa was politiek versplinterd geraakt. De staten waren zwak. Maar de kerk bouwde steeds meer macht op. Uh, het hief eigen belastingen, benoemde zijn eigen officials... zijn eigen bureaucratie, bischoppen en priesters en dergelijke meer... En Europa kende dus geleidelijk aan een systeem met twee machtsconcentraties. Een politieke macht, de keizer, bijvoorbeeld de Romeinse keizer, uh, de, keizer van de, de, de keizer van het Heilig Romeinse Rijk, dat een Duitse instelling was geworden, en uh, de paus. En als er twee kapiteins op een schip zijn, leidt dat tot conflicten en het Beroemde conflict hierover gaat over de benoeming van bischoppen, de investituurstrijd. Paus en keizer stonden recht tegenover elkaar. De details van dat hele verhaal doen er nu niet echt toe, maar het kwam erop neer dat de paus de keizer dwong om water bij de wijn te doen. En dat er een compromis uit voortkwam waarin de paus een beetje zijn zin kreeg en de keizer ook. Dat betekende eigenlijk een soort principiële scheiding tussen kerk en staat. En dat is grondslag geworden voor de Europese cultuur vanaf eh, de, de, deze periode. We hebben het dan over periode rond 1070. Maar nog belangrijker is misschien dat je het iets zegt... over de manier waarop met macht werd omgegaan vanaf dat moment. Zelfs keizer en paus konden met elkaar onderhandelen over de macht. Konden compromissen sluiten. Macht was deelbaar, onderhandelbaar. En dat is een heel andere manier dan uh, waarop in de grote keizerrijken... uit het verleden met macht, macht werd omgegaan. Daarbij kwam alle macht van boven. Macht was daar in, uh, in principe één en ondeelbaar. En het gevolg van het feit dat de keizer een mandaat van de hemel had. In Europa ontstond een andere conceptie van macht... waarin macht in stukjes gebroken kon worden en onderhandelbaar... Aan Dit was de uitvoering van de Sonate in G-Duur van Gabrielli... door Anner Bijlsma en Bob van Asperen. Heerlijke melodieuze muziek. De cello moet echt alles uit de kast halen... maar het continuum, het, het orgeltje hier, is tamelijk simpel. En als ik die muziek hoor, dan denk ik... wat leuk zou dat zijn om dat zelf eens te kunnen spelen. Althans, die simpele partij natuurlijk. Met uh, Gabrielli... Blijven we nog even in Italië en we gaan van uh, Canossa, waar dat conflict tussen keizer en paus zich afspeelde, naar Siena. En volgens Google is dat maar drie uur en tien minuten, dus de stap is niet zo heel groot. Siena um, staat een beetje het model voor het begin van het Europese wonder. Um, velen van u zullen het centrale plein van Siena wel kennen. Een van de mooiste pleinen ter wereld, waar de bekende palio wordt gehouden. Die paardenrenwedstrijd. En daar ligt ook het prachtige, dominante stadhuis van uh, de stad. Uh, het Palazzo Publico aan. Dat uh, stadhuis lopen we nu even binnen. En we gaan naar de zaal waar het stadsbestuur zetelde en vergaderde. De Sala dei Nove, de zaal van de negenen. En die negenen waren de vertegenwoordigers van de gilden en van de banken die de stad bestuurden. Het uh, fraaie aan deze zaal is ook dat ze opgeziend wordt door een serie fresco's van Ambrogio Lorenzetti van uh, rond 1338. En daar wil ik heel kort iets over vertellen. En als u die fresco's wilt zien, want is een deel daarvan... Afbeeldingen daarvan staan op de website die bij dit programma hoort: www.zomernachten.ncfv.nl. Um, centraal in die serie fresco's staat de allegorie van het goede bestuur. Het wordt gedomineerd door een aantal vrouwenfiguren, als de wijsheid en het recht, bekende Vrouwen Justitia. En er zit ook een grote man bij die het centraal het algemeen belang vertegenwoordigt. Daarnaast zijn er een aantal fresco's... die de gevolgen van het goede bestuur voor stad en platteland laten zien. We zien voorspoed, handel, een bloeiende stad... boeren die grote oogsten binnenhalen. Kortom, alles is pais en vree... en gaat, uh, gaat uh, heel goed met uh, stad en platteland. Daartegenover staat de allegorie van het slechte bestuur gedomineerd door een duivels uitziende man die de tyrannie vertegenwoordigt. En daarnaast zien we ook de gevolgen van het slechte bestuur voor stad en platteland. Misdaad, ziekte, droogte op platteland en een ineenstorting van de stad. Het centrale thema van de hele fresco-cyclus... is dat goede bestuurders hun privébelangen ondergeschikt moeten maken... aan het algemeen belang van de stad en dat dan... Uh, iedereen daar beter van zal worden. Waarom vertel ik je dit nu? Ik ben al helemaal geen kunsthistoricus, dus kan er nauwelijks met gezag over praten. Uh, het, het leuke hiervan is dat er een visie op de politiek van de stad uitspreekt. En die visie is typisch voor het type staat dat in Europa uh, rond het jaar 1100 aan het ontstaan is: de stadstaat, de commune. En Siena is daar een prachtig voorbeeld van. Dat is al duidelijk uit het feit dat het, deze stad... door een raad van negenen wordt bestuurd. Door de vertegenwoordigers van bankiers en van gilden. En die worden binnen die gilden en de, de bankiersgilden... worden die geselecteerd, worden gekozen. Niet door een vorst, maar de stad wordt door de burgers zelf bestuurd. Be bestuurd. Het stadsbestuur is ook gebaseerd op zelforganisatie van de burgers. Er is een sprake van een groot aantal gilden, van wijkorganisaties, van broederschappen. Kortom, de burgerij heeft zich van onderop georganiseerd. We noemen dat ook wel een sterke civil society. Kenmerkend voor zo'n stad. Die, staat, die stad, staat, die commune, is diep geworteld in die samenleving... En via verkiezingen moet, en moet een verantwoording afgelegd worden... over wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Macht wordt gedeeld en wordt gecontroleerd. Um, dat was het model zoals het in Europa in rond 1100 ontstond. En dat verspreidde zich vanuit Italië over alle delen van Europa. Ook in de Lage Landen, Rijnland, Spanje, Frankrijk... zie je dergelijke stadstaten ontstaan... of steden dergelijke rechten verkrijgen. Um, dat is een model wat ook economisch goed in elkaar zit. Want de, de, de stad vertegenwoordigt de bela commerciële belangen van de kooplieden... en doet ook wat uh, goed is voor die economie. He, zoals dat de fresco's van, uh, Ambrosetti, uh, lo uh, sorry, van Lorenzetti ook uh, uh, voorstelden. Bekend zijn natuurlijk Venetië en Genua... Waarbij de staten, de, de, deze staten de commerciële belangen van de kooplieden over een groot netwerk verdedigden en nieuwe handelsvestigingen stichten en dergelijke meer. Dit, is, dit model van een, een ander type staat is eigenlijk het begin van de commerciële revolutie die Europa tussen 1100 en 1300 doormaakt. Er is sprake van kwalitatieve verandering in de manier waarop de economie georganiseerd wordt. We weten dat uit verschillende gegevens. en e Eentje daarvan is de manier waarop de kapitaalmarkt werd georganiseerd. Het is een beetje een technisch verhaal, maar laat ik het toch even proberen uit te leggen. Kapitaal is eigenlijk iets heel geks. Een kapitaalmarkt, daar lever je je geld in, je spaargeld... en dan krijg je een papiertje voor terug waarop staat... na zoveel jaar krijg je je geld weer terug, plus een zekere rente. Je moet dus heel veel vertrouwen in een systeem hebben... Um, in, in het papier wat, wat, dat papiertje wat je krijgt en in het hele systeem eromheen... om dat te geloven. Dus kapitaal is, een markt, is meer dan elk ander een markt gebaseerd op vertrouwen. En de rentestand die je daar tegenkomt... is een goede reflectie van de, de maat van vertrouwen in de economie. En in deze uh, Europese stadstaat zie je dat de rentestanden gaan dalen tot 5 à 10 procent... Dat is een percentage wat nog steeds vrij gebruikelijk is. Terwijl in uh, alle andere staten die we kennen uit diezelfde periode... er vaak hele hoge rentepercentages gelden. Kortom, er ontstaat een economie wat te, uh, nauw aansluit bij de belangen van de, de burgerij. En wat die beter functioneert dan uh, uh, uh, economieën in het verleden. Eh, we zien een moderne markteconomie ontstaan. Laurancetti had dus in zekere zin gelijk. Goed bestuur is nodig voor een florerende stad... en voor moderne economische groei. En het goede bestuur is dan weer gebaseerd... op complexe vormen van machtsdeling. Vorming van macht van onderop een sterke civil society. ik kon het niet nalaten om toch weer een beetje orgelmuziek in dit programma te mengen. Dit keer is het Zweling, Mijn Jongens Leven, variaties op een liedje. Gespeeld door Anneke Uitenbos. Um, dit is het programma Zomernachten, gepresenteerd door Jan Luiten van Zanden, economisch historicus. En we gaan het inderdaad hebben over jong leven. Ik lees nu een stukje voor uit het boek Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in Europa, dat ik samen met Tine de Moor heb geschreven. In 1505 vertelde de 31-jarige Janne Hendricks uit het Zeeuwse dorpje Kouwenkerken aan een commissie die de wanpraktijken van lokale magistraten onderzocht, het volgende verhaal. Acht jaar eerder hadden zij en een jonge man, een zekere Adrian Jacobs, beloofd elkaar te trouwen. Ze sliepen met elkaar en bleven dit een hele tijd doen... zonder officieel met elkaar te huwen zoals vereist was... door de wetten van de Heilige Kerk. Huwen dat zouden ze doen in meer voorspoedige tijden. In die tijd verbleef Janne bij haar moeder, en stiefvader... maar omdat deze haar uiteindelijk niet langer wilde onderhouden... was ze genoodzaakt geweest om betaald werk te zoeken. Toen ze aan de slag kon in Kouwenkerken, kerken... trok ze in bij een andere jongeman en kreeg uiteindelijk een kind van hem... Intussen probeerde Adriaan aan de uitvoering van zijn huwelijksbelofte te ontkomen. Ook al sliepen hij en Janne nog regelmatig samen. Janne wilde nog steeds met hem trouwen. Want hoewel de belofte niet voor de kerk was gebeurd, dan toch voor God. Dat is een heel modern verhaal van Janne Hendricks. Het speelt in 1505. Maar we herkennen daarin een sterke vrouw die zelf beslist hoe ze haar huwelijksleven en haar seksleven inricht. Laten we nog naar een andere stem uit die tijd luisteren... de dichteres Anna Bijns. Dit is mijn raad, wees op uw goede. Want zo ik bevroeden, ik zie het gemene als een vrouwen huwt... al is ze edel van bloede, machtig van goede, Zij krijgt aan haar benen een grote worpriem. Maar blijft zij alleen en zij haar reenen en zuiver gehouden kan, zij is heren en vrouwen, beter leven nooit gene. Ik en acht niet klein het huwelijk, nog dan ongebonden best, weeldig wijf zonder man. Ook dat is een heel modern geluid. Een vrouw die openlijk bepleit dat ze liever single zou willen blijven. Gedicht van Anne Bijns werd hier gelezen door Leen van Dijken op de straat in Antwerpen. Vandaar dat het een beetje rommelig op de achtergrond klonk. Wat is er aan de hand in de lage landen? Dat ze rond 1500.